Volgens de autoriteiten mogen ze niet meedoen omdat ze niet voldoende handtekeningen hadden verzameld, maar de oppositie zegt dat dat niet waar is. Woensdagavond werd het gezicht van de oppositie Alexei Navalny opnieuw opgepakt en voor 30 dagen vastgezet vanwege het organiseren van de demonstratie van vandaag.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 Het gaat langzaam op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Oude Rijn en Maarsen. Op de A2 Den Bosch richting Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen langzaam rijden. Na ongeluk zijn de alle rijstrokken weer open. Op de A10 richting knooppunt Koenplein. 3 kilometer tussen knooppunt Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 van het grafje die jij van me kreeg, de rest van het album bleef openloos leeg, weet je nog wel. Oh, jij ja. stond die dagen steeds te dromen, weet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 Ze de bloosde bedeesd bij een zalige ruiker van rozen uit eeuwige trouw. Na het zeer tijdelijke, ik hou van rozen zo rozen, ro Rozen bij dozijnen, token van liefde, naar liefde.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 Alweer al is en eeuwig altijd en rozen, ro -ro, rozen, rozen, rozen, rozen, rozen, van rozen, rozen,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 Het is beroerd met mij gesteld, maar meisje, ik, ik heb jou. Je tintelende ogen, schat, ruisachtig kind, wie doet me wat een rijkdom. Ik heb jou. Voel me miljonair, schat, en toch heb ik geen spier. Maar we hebben beiden nog onze fantasie. Twee handen om te werken en een meidwaardig. toch altijd een akelige taal? Waarom zou ze dat nou doen? Ze zouden toch best eens een beetje gezelliger kunnen zijn? Maar ja, om de een of andere reden schijnt dat niet te mogen. In de gewijzelde tarieven Zenden wij u ingesloten dubbelpunt oh, Wat zijn dat toch een akelige brieven Als u omgaand uw beslissing melden kunt hey, Wat schrijven al die zakenmannen toch een nare taal? Waarom schrijven maar, geachte cliënt, het wordt lente, wat zullen we nou eens voor prettigs gaan doen? Geachte cliënt, het wordt lente, de merel zingt de Aria's in het plantsoen, hij heeft zijn Wort lente. Mijn heren, in vervolgen op ons schrijven. Van de zeventiende hebben wij de eer. En inmiddels, mijn heren, wij verbleven. Heh, waar zit nou die lamme? maar ook alweer? Ach, wat hebben al die zakenmannen toch een, toch een nare toon? Waarom schrijven ze nou niet? Heel lente U zoudt echter onze firma's zeer verplichten. Als u. Kijk dan toch, nu zit die wagenklem. Als u ons per gaat even wilt berichten. dan nou tik ik weer berichten met een M. Waarom moet je in die brief?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 Van reizen nadien. Maar ergens bleef er een sterk verlangen in mij Naar Hollands kust en de stad aan Amsterdam Eil. Waar oude bomen dromen, Hoog boven het verkeer.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 Just that. a-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 Uit schijt, draak ik nog de klut kwijt Het bloed stijgt al naar me poot Henriët, Henriët Wil jij met mij, wil jij met mij Henriët, Henriët Wil jij met mij naar het ballet Dan gaan we naar de opera De opera, de opera Zo waar als ik u voor te staan we hebben reuze pret, Harriet. Harriet, Harriet. En wil jij met mij, wil jij met mij, Harriet?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 Hij zit zijn piraat. hij draait mooie platen, van morgens vroeg tot s avond laat.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 Ik had gedroomd van oh, roze geur en manenschijn met die man van mij. Oh, daar kan het ook anders zijn, toch zou ik hem vast niet willen ruilen. Omdat ik al veel van hem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 Was in de lente, we waren in Rome, een zonnig terrasje, wat wij van de boom. De en ik blijf op je wachten. Che cosa vuoi dire? Che amando se quando mi parli non c'è quest'amore, che cosa vuoi dire? In questa parola, die que abbiamo we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 Wil we een strekkie, een strekkie, een strekkie? Willen we stekkie, een strekkie van de Fuxia? Hebben we een plekje een plekje een plekkie? Hebben we een plekje voor de Fuxia? Het is een makkelijke plant, hij dan zware uit de hand. Een beetje mest, en een beetje zon. Hij doet het best op het balkon.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 Madalena, tu laat me niet alleen. Magdalena, ik hou toch zo van jou. Madalena, ik bleef je altijd vol. Madalena, geef deze nummer in. Darlina, tu laat me niet alleen. Madalena, ik hou toch zo van jou. Madalena, ik bleef je altijd vol. Vind je toch zo? Mooi. Vind je toch zo lief? Je bent volmiddag brab. Waar ik zo veel van houd. Ik vind je zo apart. Je bent steeds in mijn hart. En als ik jou zie gaan, blijkt een hartje bijna staan. Als je uit de maat, dan word ik wel eens kwaad Maar als ik dan wel seks, dacht jij al heel kwaad Dan was je mij voorbij, een ander aan je zij Maar is dit wel te gaan, ziet ze op je samen Maar Magdalena, je bent dit nummer één Magdalena, te laat en niet alleen Magdalena, ik hou het zo van jou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 Zo'n echte fijne pop met een boer in de kop, daar kan geen meisje in Europa tegen op.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 dan onze oude klare. Zo'n echte fijne pap met een boer in de kop, daar kan geen meisje in Europa tegenom. Flinkenvloer flipt en fluit en fluit, flinkenvloer flipt en fluit en fluit, flinkenvloer flipt en fluit en fluit, flinkenvloer flipt en fluit en flipt en fluit en fluit, fluit, fluit, fluiten, fluit, fluiten, fluit, like You're nonal nada